De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederland. A childmester, luckily, made it to the scene. Save us from the Roman slavery, paganistic creeds. A child in thankfully.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 It's rather lonely I have to leave here soon But I'm scared to fail Charlton Heston brings some order and salvation To the riots in my head Charlton Heston needs one day to save the nation At least that's what he said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 And tribulations All my sorrow My weakness and my tears A child in Heston Gonna come and point the gun To all my miseries And all those common fears A child in Heston Read my rights And read it loud No time for doubts There's a needful heroine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 I'm scared to film yeah. Je jij pas modiek in de Nederlandse uh, ja, muziekwereld. Zijn jullie groot bekend? Of? nee, wij zijn cult. Nee, cult. We zijn, een, wij, ik, we zijn ook altijd nadrukkelijk een under, underground band, vind ja? ik. ik. vind dat wij, ik, dat vind ik ook als dan wil ik ook als geuze naam. dat best wel. Ja? Uh, ja? Dat vind ik niet erg of zo. Nee? Uh, ik denk dat wij een underground band zijn en ook een, een cult band en dat we ook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 En dan deden we ook, een soms deden we ook een gemeenschappelijk setje. We hadden ook een set met, uh, met die twee bands. Dus met twee drummers, en ja, klik, klik. twee gitaristen, ja. twee zangers. Umberto de Bos, ik vond sowieso. En die, die Friese scene, die had toen zo'n Friese scene ook, waar ook de visitor de bij Sirenes. zat. De Serenes vond ik wat minder. Dat vond ik waar wel van die geluidswaaierende uh, gitaren, toch? Daarvoor had je ja. dingen als lul en zo. Uh, Kopers gaat naar Appelschaan. en gaat naar Appelscha en dat soort dingen.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 Ik, ik kan het nu heel goed vinden, bijvoorbeeld met die mensen van Clowboys Klo. Als we elkaar tegenkomen, we maken we een praatje. En hoe ze met jullie, wat ga je doen? Ja. Uh, terwijl we toen elkaar, tenminste, wij, dat was ook een vorm van jaloezie. De, de Klo, dat de Kloboys dat vonden we helemaal niks. <laughs> maar. Ja, dat was een beetje de kift. Een beetje jong en obstinaat. Ja, uh, dus. beetje concurrentie. Uh, uh, zij brachten hun plaat eerder uit als wij. En uh, dat vonden wij allemaal, die plaat vonden wij helemaal niks. Ja, ja, ja, natuurlijk niet. Uh, maar ik zijn nu hartstikke aardig. Hele aardige gasten. En ik, uh, uh, ik, ik luister nu. Ik hoor graag de muziek ook. Dus, uh, ja. uh, de diff vond ik ook goed. De diff had ook een beetje dat hoekige wat wij ook konden ja. hebben. Een beetje dat repeterende hoekige van uh, Riffs. Ja. En Nederlands talig. En, en, en, en die, ta die teksten ja. waren ook heel... Hoekig. Hoekig. Ja. <laughs> ja. ja, nou ja, ja. Ik dus vond die teksten ja. wat minder waar. Ik vond het... Maar toen ze een Engelse plaat des maken... Destijds sprak het mij heel erg. Ja, ja, ik vind was... het nog steeds... Ik kan het heel goed horen. Ja, ik hoor dat, ik hoor dat liever dan een Engelse... Ze hebben een Engelse taal verplaatst. Ja. Sex, sex, sex heet nee, die. Dat liever... En dat is een mindere plaat inderdaad. Dus op een of andere manier waren ze wel thuis in dat Nederlands. Ja. ja. ja.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 Okay, kunnen, uh, geven, kunnen, ja. kunnen uh, uh, onszelf een maandsalaris ja. kunnen uitkeren. Toen heb ik onmiddellijk mijn baan opgezegd. Ik was nog in de zorg, maar dit heb ik onmiddellijk opgezegd. En uh, gezegd van, ja, ja. hier ben ik. <laughs> en dan was de rest van de band het niet zo mee eens. Dat vonden ze eigenlijk niet goed. Dat, uh, uh, zij wilden hun banen niet opgeven...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 Leerde heel veel van uh, cd's die ik op dat moment hoorde, en dat ging echt uh, van uh, de, uh, dingen als uh, Kevin Coyne Een beetje die singer-songwriters ja, ja, ja. en uh, met name ook Tim Buckley. Was ik erg gek op Vela ja. Kuti, weet ik nog. En dus ik ging wat meer ook. Dat was in die tijd uh, gaande, beetje dat die wereldmuziek ja. inkwam. Dat vond ik heel interessant, um, met name ook. Uh, Vela uh, wat ik al zei, Tim Buckley, die ook allemaal rare jazz en wereldmuziek invloed in muziek uh, ja. zetten, Muziek die ook heel dierlijk kon zijn. En dat was precies die dierlijkheid die ik een beetje miste in spasmodiek. Want het begin zo in spasmodiek zat en dat, dat soort van, ja, dat, dat ruigen Dierlijkheid. Ja, ja. ja. ja. Dat, dat, dat, dat beetje dat buiten jezelf treden, weet je wel? Dat het een beetje transgressief wordt, dat het moet altijd ja. iets moet voorbij ja, ja. iets gaan, het ja. mag nooit, ja. een, het mag nooit een, zomaar een showtje worden of zo, het ja, moet iets dan meer moet, zijn, het ja. moet meer zijn, ja. altijd, ja. Ja. anders is het niet geloofwaardig, weet je wel. Ja. Dus toen ben ik een hele vreemde band begonnen met uh, drie percussionisten, een drummer, twee, een drummer en twee percussionisten.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 Gek genoeg Tuurlijk, was dat ja. vooral de gitarist die dus, dat ja, wilde. Ja. Ja. Die niet in Spasmanik had gezeten, maar die, die, die, die, denk ik, die kant van mij graag weer terug wilde of zo. Ja. Uh, met hele heftige Afrikaans, okay. uh, afro caribische ja. ritmes op de achtergrond. Heel transachtig en heel... Uh,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 wat ja, ik het liefste doe. Maken. Ik ga muziek ja. maken. Ik moet ook eens. Ik moet ook eens. Ik liep ondertussen al tegen de 40, denk ik. Ik moet dus mijn, mijn uh, weet je wat, ik moet ook eens wat van mijn leven maken. In plaats van alleen maar van die muziekcarrière. En uh, dus ik ben ja. andere dingen gaan ja. doen. Uh, uh, meer wat meer op journalistiek uh, dingen gestort. Oh, okay. en, en op die manier kan een brood op de planken, kon jij gewoon ja, met de muziek daar, daar kon ik altijd gaan. wel met ja. muziek gaan. en eigenlijk ja. was de het idee daarvan mijn band in, uh, in de jaren 0 was uh, Raskolnikov of Mark Ritser, trio Raskolnikov. Ja. Um, dat was een band, maar.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 Op een of andere manier vind ik optreden heel leuk, omdat het, uh, het is, ik vind het een soort van uh, micro-leven. Maar een, ja? een plek waar het leven heel makkelijk is. Je hebt, maar gewoon, je hebt maar één streven en dat is mooie muziek maken en, okay. en het publiek. Dat vind ik allemaal zaken die ik ja. uh, heel prettig vind en heel, maar ook in thuis voel en zo. Ja, dus ja, ik heb wel eens gezegd dat die... ik me op het podium meer op mijn gemak voel dan in het dagelijks ja? leven. Ja, ja. ja. En de kick die je terugkrijgt natuurlijk van die, het publiek. Natuurlijk, en de, de energie blotkom, die je ja. terugkrijgt. De van, energie, uh, ja. Dit, dit, ja, dit soort wisselwerking. Een ja. sterke vorm van communiceren is het in feite gewoon. Uh, ja. Wat ik sowieso muziek voor mij is. Het is een vorm van communiceren. Dat heeft best wel te maken ook met het, ja, het feit dat ik in het dagelijks leven niet, niet, zo makkelijk, niet altijd even makkelijk communiceer. Okay. En, uh, ja. Ja. Naarmate ik ouder ben geworden, gaat dat al wat beter. Maar, uh, ja. Ik ben nog er niets van. Nee, ik ben het dagelijks. Ja, ik een ja. hele verlegen jongen geweest. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar het is wel zo, dat muziek kan je uh, stemming beïnvloeden inderdaad. ja, ja. Kan Positief, negatief. Je kan vanuit een dip kan je door goede muziek weer helemaal vrolijk worden. en andersom Do Ja, absoluut. Ja. Door goede muziek. Dat zeg je heel goed. He. Het is niet door vrolijke muziek, maar door goede muziek. Ik ben nooit een fan geweest van... Ja, hij heeft wel energieke muziek. Maar als je bijvoorbeeld ja. kijkt naar de jaren negentig. Ik weet niet of jullie nog herinneren dat nummer van Smells Like Teen Spirit of zo. Ja, ja. Oh, dat was enorm. More. Toen yeah. het uitkant, yeah. dat no. uitkwam, nou, toen het yeah. nog niet... Wij kenden het al natuurlijk als underground jongens. Al nog voor ja. dat, uh, oh, ja. voordat het wereldberoemd was. We hadden die platen al heel oh, okay. snel in huis. En, yeah. en dat nummer, dat gaf zo'n boost. Uh, ja. Terwijl ja, het zeker. geen vrolijk nummer is. Dus het is... Dus, dus, uh, nee.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 Heb je dan nog dromen? Of wil je nog iets bereiken of zo? Ik heb geen echte droom op het gebied van muziek. Ik wil gewoon doorgaan met muziek. En, en, Zoals je ik, nu bezig bent. Ja, ja, ja. maar ik vind het ja. niet. Ik bedoel, ik zal nooit een plaat maken voor mezelf. Ik vind. Je moet nee. Natuurlijk, nee, je moet natuurlijk altijd gewoon wel. Okay. Anders kun je beter gewoon thuis blijven. En, of of het gewoon op uh, je computer zetten en. Uh, ja. is een, ja. Dus ik zal nooit. Uh, Zomaar uh, iets okay. uitbrengen of zo, ja. dat ik denk: van nou, oh, god. Dat vind ik toch heel ander. Henk Koorn was bijvoorbeeld heel anders, hè? Die maakt van zo gezellig. Ja. Ja, ja, ja, Henk. kan ja. ik het inmiddels ook goed mee vinden. Ah, ja. Ja. Okay, ja, ik heb het voor ja. ook wel van mensen, ja. ja. <coughs> nou, ik, maar, ik, maar ik, die zocht ook heel erg de verbinding met het publiek en die vindt het ook ja, geweldig om op het podium te staan en na afloop ja. ook met zijn publiek.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 Dan doe ik dat nooit voor niks. Dat, maar maar Natuurlijk, ja. muziek ja. kan ik nog bij zeggen van, joh, daar heb ik zin Gelukkig in. Dat lijkt ja. me leuk. Het uh, ja, ja. uh, uh, ja. gaat me niet om de poen. En, uh, dat doe ik ook voor niks. Weet je wel, ja. al, als ik het maar leuk vind. Dus uh, dat, die keuze heb ik ook bewust gemaakt. Van oké, okay, ik vind dat ik gewoon muziek moet kunnen maken uh, die ik leuk vind, zoals ik dat leuk vind. En uh, ja. dan zien we wel uh, hoe dat verder gaat. Uh, ja. En uh, Raskolnikov geeft daar invullingen aan ook. Het ja. was Koninkhoff gaf daar toen invullingen. Ja. Dat, was, dat was eigenlijk mijn uh, idee achter als Koninkhoff. Er was ook een... Uh, ik had toen net uh, ook uh, jazzmuziek ontdekt. Ik, ik ben een keertje verdwaald geraakt op een uh, Nortzie Jazz Festival. Dat was ik eigenlijk... Ik weet, niet, ik weet niet goed meer hoe ik daar terecht kwam... Ja. maar ik was in Den Haag bij een Nortzie ja. Jazz Festival. Ik had al een beetje... Ik wist wel een beetje van John Coltrane en Thelonious Monk en zo. Dat vond ja. ik wel aardig. En ik zag dat de pianist van... John Coltrane, McCoy Tyner, kwam spelen. Op dat, dus ik zag ik op, op, ja, op het schema dat hij uh, zo en zo laat kwam spelen. van nou vanavond ik, dag, ik, ik, weet, ik ken verder niks of niemand. Ik ga daar gewoon zitten en ik hoor dat het altijd druk is. Ja. Dus dan zit ik lekker vooraan en dan kan ik die McCoy Tyner zien. Dus daarvoor heb ik nog drie, vier andere acts gezien. Allemaal vooraan gezeten. En uh, onder andere weet ik nog Maria Schneider. Uh, en uh, big band, uh, een vrouw die een big band leidt.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 Uh, is dat nog wel? Weet je wel, wil je dat nog wel of zo? Dat het allemaal zo vast staat en zo. Ja. En daar heerst de vrijheid. Ja. En, uh, weet je wel, er werd, er werd onderling gecommuniceerd op het podium. Niet iedereen stond koel voor zich uit te kijken van oh, wat stoer. En, uh, en daar is de Rodi met het sigaretje. Ja. <laughs> weet je wel, niet ja. uh, uh, à heet heet de... Interpol. Uh, ja, precies. Met strakke pakken. En ja, zo, ja weer, en wat, wat is daar nou echt aan nog? Weet je wel, dat is dat... ja. ja. Dus die vrijheidsvereniging. Dat vond ik zo ja. prachtig. Ja. En hoe daar ja. muziek werd gemaakt. En dat wilde ik ook. En Eigenlijk is daar ook daar als koning een beetje een vrucht van. Uh, ja, dat omdat goed. ik daar op die manier wel wilde ik, ik wilde wel gewoon liedjes. Eindelijk is mijn songs echt ja. naar voren brengen. En je kreeg toen uh, ook een podium bij, bij Radio Rijnmond. En ik, ik kreeg. De, we werd, ik, eigenlijk wist ik nog niet goed wat ik wilde. Maar ik, werd een, ik kreeg een belletje van een lokale radio. Van Radio Rijnmond. Of we een soort van huisband wilden worden. Of ik, oh. of, of ik eigenlijk een soort van huisband ja. wilde... Uh,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 wat we op dat moment hoorden dat we dachten van oh, dat is leuk misschien kunnen we ja. dat ook wel uh, dat werd, of in de bus werd dat besloten of uh, en dat ja ik vanzelf heel helpen want we hebben we in de auto toch Stop. geluisterd ja ja ja, ja? Vond ik, ja. nou jawel ik het niet, is niet, geen bebop of zo nee nee, nee of, okay, uh, ja. Ja, dat is maar wat je de jazz verstaat. Het is, een, het is een, een soort van jazz-benadering. Ik noem dat wel als fake jazz. <laughs> Oké, okay, nou nee, dat is duidelijk. Het, het, is, het is eigenlijk is een mooie benadering. Het is, ik, ik, ik, ik, ik, ik vond mezelf. Ik, ik, ga me nie, ik heb nooit toch behoefte. Ik, wat ik leuk vind aan jazz, jazzmuziek eigenlijk op dit moment, is dat ik het niet begrijp. Eigenlijk, dat ik er veel niet van begrijp. Oh, en ja. Als ik naar een rockband of naar een popband... kijk of luister, dan ja. kan ik onmiddellijk zien... van, oh, wacht even, ja, dat is een, een C... en dan gaat hij naar een A mineur en dan een G. En, oh. en, uh, dus je hebt ik, niet meer die ik, ontvangenheid ik, ik, ik, van luisteren. Nee, precies. Omdat je een achtergrond hebt in de muziek... en ja, je weet hoe het muziek, werkt. En ja. bij jazzmuziek heb je dat niet. En ik, ga, en ik pik dan ook. Dus toen denk ik van, oh, wat een slimme ja, je dat, moet, ja. dat moeten wij ook eens proberen. Of, uh, ja, ja. En bij jazz kan ik gewoon over me heen laten... Uh, okay. Over me heen ja. laten spoelen zonder er ja, eigenlijk was. veel van te begrijpen of te willen begrijpen, zelfs. Ja. Uh. Ja. Die maar uh, die benadering van gewoon hou het vrij, weet je wel, houd ja. het los, hou het vrij. Dat is veel Ook bewust ja. een, drum, een jazz-drummer bijvoorbeeld, die dan wel pop speelt, maar wel ja, ja. Niet, zo, niet als een strak, niet als een hier heel zo strak mogelijk, maar juist dat gewoon een beetje. Dat vrij, ja wat vrijer speelt dat, dat was het idee eigenlijk ik ben er heel fier op hoor ik ben heel blij ook uh, dat hij is, is uh, ook heel mooi ja I'm Maar naast Raskolnikov ben je nog andere ja. trajecten gestart. Onder ik. andere met een, een, een van onze <laughs> eerdere gasten. Dankzij wij zou... hier ook weer zitten. Dirk Polak ja, van Meccano. Ben je uh, gaan samenwerken. Ik. En heb je in de tussentijd twee platen uitgebracht. Als... Ja, ik speel, nog, ik speel nog op geen enkele Meccano plaat Het is een uh, frustratie van mij. Ja. <laughs> ja, dat maar dit is ja. met Nick Nes. Ja. ja.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 ja, dat trokken we mij door heel Europa. Die werd wel gevraagd in allerlei landen. En dan ging ik mee als gitarist. Wel aangenaam. En uh, in 2005 of 2006 ontmoette ik een oude held van mij. En dat was uh, Dirk Polak. Ja? Okay. Die ontmoette ik heel grappig via uh, Hugo Zinsheimer. De zanger van de Meteors. Die had een tentoonstelling in Haarlem. Die daar Dirk Polak zag. Ik zei, dat, zal toch niet, uh, dat is toch niet die van, uh, van Meccano, die, uh, die gast. Ja ja, ja ja, daar staat hij, wacht, ik zal je even voorstellen. Ja. En uh, <laughs> toen uh, ontmoet ik, uh, uh, ik kende hem nog als Dick Polak, want hij heet in zijn Meccano tijd heet Dick oh. Polak, maar hij heet inmiddels Dirk Polak. Ja. Ja. En uh, nou, was leuk en wat goed, en ik uh, heb je nog gezien vroeger in Exit met Meccano, te gek, en praatje, praatje. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment een iPod uh, bij zich, en zegt, we wachten, luister even hier hiernaar, dit is de nieuwe Meccano plaat. Dus toen stond ik uh, uh, vijf minuten later buiten. stond ik met de hoofdtelefoon. Ja. stond ik naar de oh. nieuwe Meccano plaat te luisteren. Die leuk, had hij ja. net met uh, de bassist gemaakt, met Theo. Uh, uh, Theo Bolte. En uh, ja, ze, uh, ze hadden verder nog geen uh, muzikanten. Om, ze wilde het wel oh, live gaan uitvoeren, okay. maar ze hadden verder ja. nog geen muzikanten. Nou, dus, uh, dat duidelijk. En uh, ik weet niet zeker of ik het gezegd heb, maar Dirk beweert. het. Ik, het is zijn, ik had het gezegd kunnen hebben. Ik schijn gezegd te hebben... Let me be your side, man. dat <laughs> <laughs> mooi. Ja, ja. Uh, en uh, dat ben ik toen geworden. Onze eerste ja. optreden was in Athene... op een groot New Wave Festival. Ja. En wij werden we werden er naartoe gelood. En het was allemaal prachtig en leuk. En uh, Renier deed ook mee, de drummer van Spotsmanique. Ja. Waar ik natuurlijk... Ook jaren mee, eerder ja. mee kan. We had het Amazing Spain, maar Renier ja. had het vrij snel te druk. Uh, verder uh,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 En inmiddels hadden we daar ook allemaal vriendinnetjes natuurlijk. Want het was uh, goed daar. En mooie nummers ook. Het ging alweer veel beter. Ja. Ja. Dat dat en uh, uh, dus daar zaten we veel. Toen hebben Dirk en ik besloten van joh. Ja, voordat we het ja, wisten eerlijk. waren we samen liedjes aan het schrijven. Oh, en gelijk, nou, over de, ook vaak over die dames die we ja. daarop hadden. hadden uh, dat werd, ja, dat werd Van het een kwam het ander. En ja, we hebben ja. daar nog met wat muzikanten gespeeld. En op een gegeven moment waren we weer terug in Nederland. En uh, toen, ja, laten we het, vrij organisch is dat, dat, ja. ja. dat gebeurd. De eerste plaats van, uh, van Polar Twins, okay. uh, ja, dat dat heel goed ging, gewoon samen liedjes ja, schrijven gaan. en uitvoeren, ja. en uh, samen produceren. Het is echt een, uh, het is echt een duo. We doen alles samen, ah, eigenlijk. Ja. Uh,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 tree to be one according to the river is turning point according to the river is turning point according to vriend van mij die uh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 ja, misschien ook te veel om me heen gezien of zo. Uh, er is wel een punt, denk ik, dat je gewoon de, als je dat je met, met dat je drugs gebruikt en dat dat ook iets doet dat het je inspireert. Ja. En ja. dat je, maar mijn ervaring is uh, dat het altijd ergens um, ja, ergens gewoon een verkeerde, ja. verkeerde afslag neemt. Het of maakt zo. ook wat stuk, denk ik. Ja. Het maakt het, maakt ja. wat stuk ja. en, uh, ja. en uh, de belemmert misschien je energie.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 Zit je thuis en ben je alleen nog maar met dat pakje coke bezig. En dan heb je eigenlijk geen inspiratie meer. Dan is dat voorbij, dat kickwriting. En dan denk je ook van... Ja, maar ik heb het ook eigenlijk niet nodig. Dan gooi je in de play en dan gaan we weer wat doen. Tenminste, zo is het voor mij altijd wel sterk. Op een gegeven moment denk je van... Ik heb nooit ergens van hoeven afkicken Ik heb altijd bij alles gedacht van op een gegeven moment van... Ja, dit werkt niet. Nee, ja. Dit belemmert... Dit, dit belemmert mijn... Uh, mijn nou, heb je uh, mijn het creativiteit. Op, op, op, ja, het wel. Ja, ja, ja. ja, misschien. Weet je. Dus in die zin... Heb ik, uh, heb ik geloof ik niet echt romantische... Uh, Romantisch. Uh, nee, dat is maar uh, goed, uh, goed ook. Ja, nee. Drugsverhalen. Dus, wel, ja. Romantische oh. seksverhalen, maar ik Rockerol. het niet. Erg Die moet je maar... Uh, <laughs> ja. Lees je wel in mijn boek. <laughs> oh, de ex, ja, ja. Dan wil je dan... Uh,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 An angel is floating beside her to watch over drunken Louise. She's been raving at a party. Filling her gloss like a thief Fuming the air with laughter She's always the last one to leave Drunken Louise, drunkenly standing before me, drinking and babbling, ignoring my love so to please. For drunken Louise. Just woke up on the carpet. to please for drunken